Dit is Goolse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Goolse Kringen staat onder redactie van Els van Kemenaarden, Leonard Joost, Gerard de Groot, Bernhard Robbe, Dimfie van Loon en Ben Lonen. De techniek is in handen van Stefan Eikenaar. En we hebben zoals altijd gasten, namelijk Faye Selpen en Lisa Tone. Yes. En Wil uh, van der Kruis zelf, de voorzitter van de lokale omroep. We gaan eerst met Fae Selpen en Lisa Tonen spreken. Zij zijn, maken deel uit van de groep Fonti-studenten journalistiek. Zij gaan de komende week de stemming in Goorle volgen. En wij gaan jullie vanavond eventjes aan de tand voelen wat je, wat je precies gaat, gaat doen. En Wil hebben we uitgenodigd voor de laatste ontwikkelingen rond lokale omroepen. Regionale omroep. Regionalisering. Regionalisering, ja. En uh, zoals altijd beginnen we met het rondje. Wat was er uh, nog meer in het nieuws? Los van onze onderwerpen, uh, daar mogen we allemaal aan meedoen. Uh, zullen we eerst de dames uh, aan het uh, woord laten? Lijkt mij een goed idee. Ja. Nou, Lisa, jij? Um, nou, ik heb uh, vooral veel gekeken ook al naar de carnaval, dat dat nou komst is. En ik zag dat uh, met de toch, dat er problemen waren met de wegen die nou uh, waaraan gewerkt wordt. En uh, ja, die stu dat stuk uh, vond ik wel opvallend. Ja, de Van ligt altijd op de route. Dat is een uh, probleem dit ja. jaar. En uh, wordt dat opgelost? Heb je dat ook al meegekregen? Uh, ik mee gekregen? las dat, dat er aangewerkt wordt. Dus dat het, uh, ze hopen dat het op tijd af is. We ja. Hopen dat het op tijd ja. opgelost is. Ja, ja, ja. Belangrijk punt, ja. Kan een Kan een weekje later. En Fee? We zouden horen dat het Limburg. Dus. Komt <laughs> nee, nee, nee, nee. Brabant. Ah. Dat ja, ja, ja, ja. Ja, ja nee, ik ga over een heel ander onderwerp uh, ja, praten. Ik had namelijk gezien dat er een homo-ontmoetingsplaats uh, werd ja, afgezet. Uh, en dat de gemeente Goorlen daar uh, ja, ook uh, zijn steentje eigenlijk aan bij zou moeten dragen. Maar ik had eigenlijk nog nooit van een homo-ontmoetingsplaats ja, gehoord. Dus dat vond ik al best opvallend. En dat was bij de A58, uh, ja. daar in het bos, uh, was blijkbaar die homo-ontmoetingsplaats. En daar was nu een hele ja, hijsa omheen. Dus dat viel mij op ja, in het nieuws rondom Goorlen. En wil jij daarin duiken? Nou nee, ik ben geen homo. Dus... Nee, nee, daar hoef je ja. toch ook geen homo voor te zijn. Hè? Nee, maar ja, het leek me wel interessant gewoon, ja, om daar ja, wel, ja, een keertje te kijken. Van, ja, wat, wat, ja, nou, ik, je weet ongeveer wel wat die mensen daar doen, maar ja. Ja, waar, waarom willen ze dat zo graag behouden? Dat vroeg me af. Ja, ja. Je moet ook weten, als je toch de stemming in Goorlen peilt, dat wij een homo-vriendelijke gemeente zijn. Er wordt elk jaar de, de veelkleurige vlag gehezen voor het gemeentehuis. Er is een initiatief geweest van leerlingen van Hill, En dat is uh, omarmd door, door de gemeente. Dus uh, wij doen dat hier officieel ook allemaal heel netjes. Dat is fijn om te horen. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja. Heb jij nog meer nieuws? Um, ja, ja, ik had ook nog gelezen dat, uh, dat ze met de kermis mochten stemmen of hij uh, groter of kleiner mocht worden. Dus dat vond ik ook wel grappig dat er in zo'n gemeente toch nog wel ja, wat democratie eigenlijk uh, plaatsvindt. En dat uh, ja, mensen daar heel enthousiast van worden, las ik ook wel. Dat was wel uh, ja, daar kijk je van op. Hè, dat er ja. ook wel democratie ja, is in een gemeente. Ja. ja, want toen ik er ook voor het eerst kwam, dacht ik, ja, wat, wat gaan wij hier doen? Weet je? Hoe kun je die democratie nou echt, ja, ja, ja zichtbaar maken? En zo, ja, is, eigenlijk is dat best wel een goed voorbeeld daarvan. Omdat mensen al zo over zulke dingen kunnen stemmen. Ja, ja. ja, En denk je dat er rekening mee wordt gehouden? Um, ja, ik, ja ik zou, ik, dat zou ik eigenlijk nog niet weten, maar ja, ik weet niet, daar gaan we misschien wel komen dit uh, project. Giel, denk jij daarvan niet? <laughs> uh, ik heb alle vertrouwen in de lokale democratie. <laughs> <laughs> Moeten we nog langer mee met Zij dit programma. Dus, zijn die braaf. <laughs> mm. En Wil, <clears throat> heb jij uh, nieuws? Nou, wat mij deze week is opgevallen is het bericht dat Goor het hoogst scoort op het punt van het handhavingsbeleid. De provincie heeft uh, laten weten dat Google het hoogst scoort op de handhavingsbeleid. Maar wat interessant is, wat is nou handhavingsbeleid? Want handhavingsbeleid in de definitie van de provincie is dat je protocollen hebt en dat er wetgeving is vastgesteld in de raad en dat de raad goed is geïnformeerd. En dat is net als in ziekenhuizen, als er nou maar veel protocollen zijn, is de kwaliteit goed. Dus de hoge prijs voor de handhavingsbeleid zegt alleen maar iets over de beleidsvoornemens, niet over de feitelijke handhaving. Dat vond ik wel interessant. En wat ook interessant is, dat vandaag natuurlijk een heel belangrijke handhavingskwestie speelde bij de Raad van State. Want daar was vandaag de kwestie van Steins Eetcafé aan de orde. Zoals jullie weten is die gesloten nadat de gemeente daar stempels in heeft geplaatst en de ding is gaan scheuren. Dat speelt al anderhalf jaar. Die man, die eigenaar is ondertussen geloof ik failliet, zit in de bijstand. En de zaak diende vandaag voor de Raad van State onder leiding van een winnie zorgdrager die daarvoor zat. En die moet nu een uitspraak gaan doen of de gemeente hier rechtmatig gehandeld heeft. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, ja, ja, ja. En er was natuurlijk nog het nieuws dat de burgemeester het volk weer heeft toegesproken over dat we het verschil moeten maken bij de verkiezingen. O, oh. Heeft hij het volk toegesproken in een rechtstreeks uitzending ja. via de lokale omroep? Nee, rechtstreeks. Nee, Trumpiaans, rechtstreeks. Rechtstreeks, ja. Open. Zo het balletje over de journalisten heen gooien, zo regelrecht naar het volk. Ja. ja, ja. Oh, nou. Voor de menigte in het Jan van Persouw? Nee, via Facebook. Hmm. Oeh, social, social media. Trouwens, ja, je, dan je zegt. wordt nu wel... de hele generatie buitengesloten, hè? <laughs> ben ik wel oh, ja, inderdaad. Doen wij dan ook nog mee, hè? Nee. Nee. Um, je zegt nog wel dat dat uh, handhaven een kwestie is van protocollen. Maar er is toch wel één voorbeeld uh, aan te halen waar, waar het uh, niet alleen protocollen is, maar, maar werkelijkheid. Ik uh, doel op de. Buitengewone opsporingsambtenaar die, die het parkeerterrein uh, in de gaten houdt. Daar was de pakkans toch wel uh, 95, uh, 90 procent. Nee, maar het gaat mij even om de definitie die de provincie hanteert. De provincie is dus een beleidsmachine. De provincie zegt dat het handhavingsbeleid goed Je scoort heel hoog als je daar bepalingen over hebt, als je wetgeving over hebt gemaakt, als de raad goed is geïnformeerd, als er protocollen zijn en documenten. En de provincie kijkt niet of je daadwerkelijk handhaaft. Hmm. Dat, dat, misschien is het handhavingsbeleid heel goed of heel slecht in goorlen, hmm. Maar gemeten wordt of ze daar de goede papieren voor hebben. Dat is net als een ziekenhuis. ben. Uh, je maakt goede protocollen. Uh, en dan is de, de goede kwaliteitsstandaard. En dan is daarmee de kwaliteit gegarandeerd. En we weten allemaal dat het niet zo is. Nou. Het is vindt. toch ook fijn dat er mensen zijn die zoveel weten. Hè? Uh, Gerard, heb jij uh, nieuws? Ik weet helemaal niks. Weet je helemaal niks? Ja. Nee, nee. ah, dan heb ik nog wat. Het is uh, niet uh, hartstikke vers, maar volgens mij kan het nog altijd wel. Uh, Irene Wust heeft weer uh, vreselijk goed geschaatst. En dan heb je Hugo Kams, die, uh, die stukjes schrijft, columns, over uh, sporters. En ik vind dat uh, dat, dat uh, eigenlijk literatuur is, wat, wat hij uh, doet, hoe die, hij hoe die schrijft. En uh, als jullie het goed vinden, dan, uh, dan lees ik uh, een stukje voor. Ik weet niet of ik uh, helemaal tot het eind moet lezen, want het is toch weer vrij lang. Als je meer dan 500 woorden Dat zou eens goed kunnen, ja. Dat, uh, dat, is, dat, dat is te lang, hè? Dan is te lang. Dat is een interne discussie, dat hoeft niet iedereen te begrijpen. Maar goed, uh, Hugo Kams schrijft uh, onder de kop Normale mensen. Als Mark Rutte dan toch zo graag tussen normale mensen vertoeft, één adres, de schaatswereld. Het mag dan een marginale sport zijn, de ijsmannen en vrouwen zijn de cannibalen van hun tijd, in alles gewoon. Iedereen wust moet er niet aan denken een kookboek op de markt te brengen, zoals Daphne Schippers recent deed. Kookboekenhysterie grenst aan zwakzinnigheid. Dan nog liever een kleding- en parfumlijn. Bekende Nederlanders die nu nog met recepten goochelen, zijn helemaal niet gewoon meer. Ze zijn zo mercantiel-eliteer als de dochter van Trump. Ik kan me bij Daphne Schippers veel voorstellen, maar ik weet zeker dat haar stampot van gras niet tevreden is. Wie al heel haar leven erg gewoon is, is iedereen wust. Passionaria van de ijzers. Maar in de verbeelding zie je haar vooral met een boodschappentas door de Hema slenteren. Nauwelijks opgemaakt, broek en bloesje wat vrommelig, de haren samengeperst in een elastiekje. Haar taal al even sumier, korte zinnen met een lachje. Ik ben van iedereen gaan houden. Ze belichaamt wankelmoedigheid die gewone mensen ook kennen, maar staat er als een staat er als een record, titel of medaille wenkt. Ze beheerst de kunst van het pieken, alsof ze gemechaniseerd is. Ook dat is een beetje elitair, maar zo zijn de wetten van de nieuwe sportmens nu eenmaal. Ze kan ook falen, wat een zegen is voor een topsporter. In de mislukking voltooit zich de eenwording met de menigte. Wust stelt niet teleur op de WK-afstanden in Gargneun. Ik weet niet of je dat zo uitspreekt hoor. Weet iemand dat? De titel op de 3000 meter is binnen. En ze deelt ook nog in de wereldtitel ploegenachtervolging. Zo moet het volgend jaar op de Olympische Spelen ook gaan. Met nog een derde medaille op de 1500 meter. Ambities zonder doekjes. Zij houdt het evenwicht in stand tussen het mannen- en vrouwenschaatsen. Irene en Sven liggen als tweevoud in de Statenbijbel, zoals vroeger Leontien van Moorsel en Michael Bogaat. In de uitstraling van Wust en Kramer zit nog enig verschil. Zij doet moeite, Kramer nauwelijks. Dat siert haar, des te meer, daar ze van nature een beloken type is. Haar leven is geen doorzonwoning. De jarenlange dominantie op het ijs heeft de honger bij Irene Wust niet gestild. Ze kan zichzelf enorm onder druk zetten voor titelraces. Na het goud op de 3000 meter in Zuid-Korea... ...was de ontlading in de armen van coach Rutger Thijssen heftiger dan ooit. De sport blijft groter dan het leven. Al heeft ze in tegenstelling tot Sven Kramer... ...en meer dan vroeger nu ook het vermogen tot sociale animositeit. Irene Wust is iconisch, maar ze ervaart het zelf nog niet... Het vrouwenschaatsen heeft aan parade en glamour ingeboet. De hysterie die ooit rond Yvonne van Gennep en Marianne Timmer... over het Nederlandse volk neerdaalde, lijkt verzand. Niet in Tijalf natuurlijk, maar wel in het rijtjeshuis. De Hollywoodfactor is weg. Yvonne van Gennep bereikte na haar Olympisch goud in Nederland... de koninklijke status. Zij werd letterlijk aanbeden. Marianne Timmer was een beetje de pin-up van het ijs... En ze bracht buitenlucht mee naar de Randstad. De huidige generatie is meer gefocust op de wedstrijden en minder op het voor- en naspel, verzakelijking. Irene Wüst doet daar ook aan mee en dat kost haar liefde van het plebs. Daarnaast komt het slechts fragmentarisch tot scherpe rivaliteit met haar concurrent Martina Sablikova. Het lijkt contradictorisch dat een in wezen primitieve sport als lange afstandschaatsen weer eens een diva kan gebruiken. Iedereen Wust is daar te mooi en te bescheiden voor. Waarnemers signaleren dat er op de WK afstanden in Gagneu al een olympisch sfeertje hing, zowel bij rijders als toeschouwers. Schaatsbobo's zijn in hun leven nog nooit één dag zonder olympische koorts geweest, dus die tellen niet mee. De Nederlandse schaatskolonie heeft in Zuid-Korea een Olympisch visitekaartje afgegeven. Meer nog dan in Sochi dreigt een monopolie. Ik heb hem toch maar helemaal gelezen. Hugo Kams, normale mensen. En uh, hier uh, wordt dus uh, Irene Wust naar voren geschoven als een normaal mens. Dat komt dat het komt. Ja, dus dan weten jullie dat. En ze komt uit voordeel. Okay. Alleen maar normale mensen, zelfs als ze iconisch zijn loopt hier niet meer over straat overigens maar, <laughs> maar ze heeft al uh, een paar keer een uh, inhuldiging gehad officieel is ze uh, ingehuldigd uh, door uh, het gemeentebestuur hè. door aan je plein voor het gemeentehuis is dat uh, al een paar keer een happening geweest en ereburger wat zeg je, ereburger? toch? nee, dat geloof ik niet een medaille misschien, uh, of een... Uh, weet dat. Nee, nee, nee, nee. Volgens mij heeft ze het maximale gekregen. Wat bereikbaar is uw Zo ja? ja. ja. Oh. Want ja, dat was het probleem. Hoge kan niet. Dat ja, niet is het waar, Stefan? 2014, 2014 ereburger. Nou, goed. Kijk, dat hou ik wel bij. Ja. We gaan naar ja. uh, ons onderwerp. Kondig jij dat eens dus eventjes heel netjes aan? Ja, want... Uh, op, ik, ik, ik vond het echt heel leuk uh, wat ik las uh, dat jullie gaan doen, vloggen en bloggen. Uh, dus ik krijg er niks van mee, maar uh, dat geeft niet. Uh, maar ik vond het zo grappig dat jullie een stadsafari gaan houden. En dat een trouw wel, beeld gaan houden, willen gaan schetsen yeah. van wat er in Goorden speelt. In een wereld waarin feiten alternatief zijn geworden, media geen rol meer spelen... En jullie journalist willen worden, ja. denk ik. Want jullie zitten op een hogeschool voor journalistiek. Ja, zeker. Kun je beginnen te vertellen hoe jullie op het idee zijn gekomen om dat te gaan doen en dan in Goren? Want het is van een breder uh, thema, dacht ik. Um, ja? ja, nou, het onderwerp zelf is eigenlijk vanuit de school, uh, zeg maar, gekomen. Dus we moeten van, vanuit onze school dan, uh, hebben we allemaal in uh, onze redactiegroepjes, hebben we allemaal in de stad... Of dorp um, ja, gekregen. En daar moeten wij dan zeg maar de, goor, of de stem naar buiten brengen, de politieke stem. En uh, waar we hebben gehoorlijk gekregen, vooral door onze redactiebegeleider. Omdat zij uh, vanuit... Zij heeft hier, zij heeft hier uh, gewoond toen ze ja. klein was en toen is ze natuurlijk Tilburg En nu komt ze weer terug. Dus heeft ze ja. een stuk land gekocht dicht bij Grobbedonken uh, en uh, kwam ze weer terug. Dus daarom heeft zij gehoorlijk gekregen en wij dus ook. Ja. En ja, zo is het eigenlijk een beetje ontstaan. En um, om de stad ook voor ons beter te leren kennen, of het dorp, beter te leren kennen, um, kregen we de opdracht een stadsafari te houden. Dus dat kon je ja. doen door middel van een presentatie te houden. En uh, wij hebben gekozen om echt een safari te houden, dus uh, door, de, door het dorp te gaan fietsen. En dan iedereen uh, in tweetallen een ja, eigen stukje van het dorp uh, te laten kiezen om daar iets over te vertellen. Ja. wie laat vertellen? Mensen die je onderweg ontmoet. Ja, uh, tegenkomt. Nee, we hebben twee. Uh, ja, of ja, ja, ook dat. dus Of um, de du duo's waarin je zat. Want we hadden onze groep, uh, groep hadden we in duo's uh, verdeeld. En die hadden dan samen een stukje bij hetgene wat ze hadden, wat ze hadden gekozen. En daar gingen ze dan over vertellen als ze dan, we daar naartoe waren gefietst. Ja. Dus bijvoorbeeld, als we dan uh, bij de bibliotheek waren, dan er, waren er twee mensen die iets vertaalden over de bibliotheek van Corle... En zo van meerdere dingen. Ja. En waar zijn jullie dan eigenlijk naar op zoek? Hoe bedoelt u? Nou, jullie willen een trouw beeld in het kader van aanstaande verkiezingen. Mm -hmm. Dat zijn op zich landelijke verkiezingen. En toch hebben jullie het nu over plaatselijke thema's. Hoe gaan jullie dan die vertaling maken van dingen die, de mensen die je hier tegenkomt. Ja, we... Zijn die met landelijke politiek bezig? Nou, we zijn vooral op zoek, op zoek ook naar persoonlijke verhalen. En ja. daar kun je al snel we zeggen, een link leggen naar de politiek. Ik ben bijvoorbeeld nu uh, geïnteresseerd in gooren als dementievriendelijke gemeente. Um, zij, uh, wat veel mensen misschien niet weten, is dat Goord een dementievriendelijke gemeente wil mm -hmm. worden. En de gemeente heeft ook als taak uh, om de burgers we zeggen, zo lang mogelijk thuis uh, kunnen laten dat de burgers zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. En um, ja, hoe wordt dat? hier geregeld en zijn mensen daarvan op de hoogte en ik ga dan woensdag wil ik dan naar een bejaardentehuis gaan of naar een zorgcentrum en dan kijken hoe het daar, zullen we zeggen, aan, uh, ja, aan wat daar allemaal speelt. Ja, ja de, de stemming van, uh, begrijp ik dat uh, goed als ik, het gaat dus niet, uh, jullie gaan niet de mensen vragen op wie ga je stemmen, dat, dat je een no. beetje in beeld gaat brengen. Van uh, welke partijen de mensen gaan stemmen. Nou, dat is niet echt ons doel. Het is meer ons doel om gewoon te kijken wat leeft er nou in Goorland en wat speelt hier allemaal en welke kwesties waar, waar komen mensen die hier wonen, waar botsen zij tegen aan. Het hoeft dan niet per se op landelijke schaal te zijn, maar wat speelt er hier nou? Dat, da daarvoor zijn Want we Want uiteindelijk. In de zijn dat ook uh, de redenen waarom mensen op een politieke partij stemmen? Ja. Omdat ze eigen tegen eigen problemen aanlopen. Dat begint eigenlijk gewoon vanuit regionaal. Maar, maar jullie ja. stellen die vraag niet? Welke vraag? Nou, uh, of, of mensen al uh, een, een keuze bepaald hebben. Nou, of ze al weten op wie ze gaan stemmen. We zullen wel uh, rondgaan ook om te vragen op wie ze misschien willen stemmen. Ik dacht dat we misschien ook naar het jongerencentrum daar wilden gaan. En om te kijken wat de jongeren erover dachten. Maar we, het is niet het enige wat we uh, willen weten, nee, zeg maar. Het is niet uiteindelijk niet Goorden, die stemt uh, PvdA. Dat is niet ons doel om dat uiteindelijk te weten. Het is meer ons doel van... Ja, eigenlijk, ja, wat leeft er nou? Dat is eigenlijk ons... Grootste doel, wat leeft er nou in zo'n dorp? En hoe kan dat invloed hebben op bijvoorbeeld de politieke verkiezingen? Of hoe kan de politieke verkiezingen, hoe kunnen die invloed hebben op Gorle als dorp? Ja. Ja. Uh, interessant, jullie gaan naar jongeren. Je zult daar wel, wel makkelijk toegang toe hebben, want je bent zelf uh, niet jong. Uh, een vraag richting jullie. Je leest zo van die... Uh, Hoofdschuddende uh, stukjes waarin uh, gezegd wordt dat jongeren niet politiek geïnteresseerd zijn. Dat, uh, dat ze van hun stemrecht geen gebruik maken. Althans, dat, dat, uh, dat is allemaal niet hetzelfde, maar, maar toch uh, aanzienlijke percentages. Uh, pakken jullie ook zoiets op en, en ga je dat ook peilen onder de jeugd, onder jullie ja. leeftijdgenoten? hoe ja, ze daarmee omgaan? Ik denk dat dat zeker wel een interessant onderwerp is. Ik bedoel, er is nu ook... Uh, morgen is er een debat hier in Jan van Bezouw, uh, in de bibliotheek... waar, um, ja, wat, wat is democratie, wat betekent dat voor jou? En dat is dat ook voor jongeren bedoeld. Dus daar gaan ook uh, drie mensen uit ons groepje gaan... daar ja, verslag van maken en die gaan er een reportage van maken. En daar ook die jongeren die in dat debat zitten of die erbij zijn... die bevragen van, uh, ja, wat, wat betekent het voor jou dat jij stemrecht hebt... En, gebruik je het en um, ja, dat soort dingen, dus leeft het, het leeft op zich volgens mij best wel onder de jongeren um, die daar naartoe komen, dus die zou je daar goed op kunnen bevragen en kijken van, vertel je het ook tegen anderen die bijvoorbeeld niet echt mee bezig zijn van yo, je moet echt, weet je wel, je moet dit echt doen, weet je wel, of het zo verspreidt onder de jongeren hier in het uh, dorp. Nou ja. ja. um, wat dat betreft zijn jullie misschien een beetje atypisch? Ik bedoel, ik kan me niet voorstellen dat als je journalistiek studeert... dat je niet geïnteresseerd zou zijn in, uh, in stemrecht. Ja, dat denk ik ook niet. Nee, nee. nee, nee. nee. Dat, dat kan haast niet, hè? Nee, dat kan haast niet. Ja, dat zou wel kunnen als je echt helemaal er niks van hebt... en meer geïnteresseerd bent in, ja, bijvoorbeeld, anders, ander nieuws. Ja, wat voor nieuws ja, sport, heb jij dan meer? Inderdaad. Sport, ja. inderdaad. Ja, zoiets. Zo ja. Die heb je wel op ons school. Veel jongens ook. Uh, maar die jongens zijn ook sneller geïnteresseerd in politiek, denk ik dan. Of ja, dat ja, ervaar ik zelf dan. Ja, maar wat ik op zich heel, uh, heel aardig vond... ...die aanpak die eigenlijk een beetje ouderwets klinkt... Mm. Uh, ...mensen op gaan zoeken, interviewen, ermee praten... ...bij dingen aanwezig zijn... ...in plaats van de telefoon tevoorschijn te pakken... Ja. ...alle tweets van de laatste 24 uur bekijken... ...of alle andere social media... ...en dat aan elkaar knap uh, plakken en knippen... ...en dan zeggen het verhaal is klaar. Ja. Uh, is dat een bewuste keuze... Komt dat in de school ook op die manier aan ja. bod. Ja, dat er woorden, meer is dan alleen. Ja. ja, wij worden wel echt erop benadrukt van ga er echt naartoe. Want vaak heeft de ruimte die er omheen zit, of de, ja, de ruimte waar mensen in leven ook al iets toe te voegen aan het verhaal. En daarom ja. worden wij niet zal ik zeggen benadrukt Oh, bel maar. Dus dat is, geeft hetzelfde resultaat als vaak niet. En vaak ook zijn mensen anders als je ze telefonisch interviewt, in, in plaats van in het, zou zeggen, face-to-face. -face. Ja. Mm -hmm. Dus dat is wel, ja, dan krijg je wel misschien een persoonlijkere band en ja, kun je elkaar ook aankijken. Dat is ja. vaak het verschil wat, uh, wat het oplevert. Ja. Ah. ja. ja. Maar, maar begin je dat ook te merken? Is ja. dat de eerste keer dat jullie het op deze manier doen uh, in de opleiding? Um, nee, we hebben vorig project, we moesten ook interviewen en dan moest je echt bijvoorbeeld naar Amsterdam reizen om bijvoorbeeld iemand te interviewen. En dan, uh, ja, ja, dus eigenlijk wat we nu dus gaan toepassen, we gaan nu, wat we hebben geleerd van interviewen, gaan we nu toepassen en ook nog eens verwerken in een verslag. In plaats van echt alleen in een interview. Ja. Ja. Uh, het verschijnsel Trump uh, doet jullie dat wat, uh, hoe hij met, met de media omgaat, met de journalistiek? Uh, ja. uh, of of uh, zeg je? Nou ja, laat, laat maar zitten. Maar of ja? Ja, ik vind Trump sowieso niet echt uh, een hele sympathieke man als het gaat om uh, veel onderwerpen. Ja, hoe hij met media omgaat, hij, wat, wat ook, uh, van die clipjes dat hij zegt, ja, stil, stil, stil, weet je, hij laat mensen niet eens uitpraten. Ik vind bijvoorbeeld dat hij die gehandicapte journalisten ook heeft uh, nee. belachelijk gemaakt, ja, dat vind ik gewoon echt ja. niet kunnen. Nee. dan uh, Als president hoor je eigenlijk met de media op, ja, op kunnen schieten, is dan misschien een heel groot woord, maar wel, bedoel, het is wel jouw bron ook om informatie naar buiten te brengen. En als je het dan zo wil doen, lijkt me niet echt slim, maar mm -hmm. ja, is blijkbaar zijn manier. En... Maar vind je dat omgekeerd ook lastig? Hij is onsympathiek, dus hij heeft ongelijk. Nee, ja. Nee, ik vind, ik vind wel dat je als media ook, zou zeg maar ik zeggen, hij zegt heel snel van ja, en dan komt er weer een headline met uh, Trump die zegt dit en dat en dit. Dat is soms ook wel, door media wordt het wel heel erg ja. verergerd. Dus ik, daar kan ik hem wel gelijk in geven, op dat punt. Maar ja, hij... ja. Ja, hij zegt, ik vind dat hij ook heel veel dingen zegt die gewoon niet waar zijn. Dus ja. dan denk ik van ja dan. Hebben jullie er veel van elkaar over? Ja, ja, Trump ja? is wel besproken ja. onderwerp, ja. vaak in lessen komt hij ook terug. Uh, en dat is wel, ja, we blijven wel echt, ook in lessen komt hij ook wel actueel terug. En Trump is nu heel actueel, ja, ja eigenlijk al sinds hij president is en voordat hij president werd, is hij al heel actueel. Dus die wordt wel zeker meegenomen inderdaad. Ja. Ja. Uh, iets anders, um, uh, een journalistieke aanpak uh, à la Rutger Castricum, wordt dat besproken bijvoorbeeld? Uh, uh, zeggen jullie daar ook wat, uh, wat over? Hoe doet u? Weet je niet meer? Rutger Kasker, is dat al iemand van het verleden? Je, je trekt de deur open en, en, en je zegt tegen iemand nu antwoord geven. Oh ja, dat hebben we wel gehad. Ja. Ja. Vroeger maar, had je ja. Storms, hoe heet die? Uh, Peter Storm, Storms. Hij Storm. is nu rijk getrouwd. Dus ja, ja nee, dat, <laughs> dat verandert opvattingen vaak. Ja. <laughs> maar jullie hebben de kans om nu te antwoorden. Ja, ja, we krijgen dat wel in de les ja, van... Uh, het zijn meer manieren van hoe je iemand kan uh, aanspreken, zeg maar. Maar het is niet een heel groot, uh, heel groot onderwerp. En think. het is ook geen lichtend voorbeeld, misschien? Nou uh. ja, het ligt eraan. Je moet wel echt, het is wel belangrijk. Het is geen die je interviewt, daar moet je eigenlijk een beetje op inspelen. Wat wel yeah. vaak helpt, wat wel vaak goede tips zijn, is bijvoorbeeld een stil te laten vallen. Dus dat diegene die ja, ongemakkelijke ruimte op gaat vullen door te praten. En uh, bijvoorbeeld knikken of hummen, weet je wel, dat soort dingen, kleine dingetjes die mensen ja, een beetje ja, helpen om verder te praten... en een beetje meer eruit te lokken of zo. Dat soort dingen krijgen we wel mee. Maar niet ja. Ja, van zeg dit, zeg nu, geef nu antwoord. Dat, ja. Ja, nee, dat niet. Nee, nee, ligt nee. Het ligt ook echt inderdaad een wie je interviewt. ja, ja, ja. Nou, We hebben hier een voorzitter van een lokale omroep uh, zitten. En die heeft als credo dat de lokale journalistiek... want dat ogen wij toch ook enigszins uh, te zijn ook een taak heeft om in dit geval het gemeentebestuur kritisch te volgen. Vinden jullie dat ook een taak voor een journalist? En vind je dat ook in de komende weken wat jullie gaan doen, dat dat een rol speelt? Ik denk het wel. Ja, ik denk wel als journalist moet je wel alert zijn op dingen die gebeuren. En een gemeenteraad is uh, ja, wel verantwoordelijk uh, voor wat er allemaal gebeurt in bijvoorbeeld het dorp. En dat je daar wel een beetje zo een ja, waar komt als zou maar zeggen, bent journalist. Dan mm -hmm. klopt het eigenlijk wel wat hier allemaal ja. gebeurt en, uh, ja, net zoals bijvoorbeeld uh, journalist ook komt is bijvoorbeeld, uh, voor de overheid. Dat als er dingen bijvoorbeeld niet goed gaan, ja. dat zij dan daar meteen ja, op in kunnen gaan, een onderzoek kunnen doen en dat aan het volk kunnen laten weten. Ja, ja. Zeg, wanneer uh, beschouwen jullie uh, je project als, als geslaagd? Waar, waar, waar mik je nou op? Um, ja, dat is een best wel moeilijke vraag. Nou, een moeilijke vraag. Even nadenken. Nou, als als <laughs> ik denk ik zelf een beetje het gevoel heb dat ik... Uh, wel weet wat er speelt in Gorle, ja, ook qua politiek dan, zeg maar. Qua, um, ja, moet ik het zeggen? Um, die, want meestal hebben dan jongeren, hebben bijvoorbeeld een andere mening dan ouderen, dat is logisch, die zitten in een andere generatie. En dat zou ik wel willen weten, hoe dat hier in Gorle, wie er, hoe over denkt, zeg maar. Ja, en wat, wat vindt zo'n dorp nou belangrijk qua. Ja. Ja, qua, qua politieke punten, qua zorg, qua ja. school, qua, qua uh, cultuur. Bijvoorbeeld Jan van Bezouw, wat hier staat. Wat, wat vindt Goede daarvan? Ben ik nou ook mee bezig met oh ja. mm -hmm. zijn, zijn jullie daar blij mee? Uh, wat, geeft het, wat brengt het toe in jullie... Ja, ja, ja als je dus umgeving. inzicht hebt gekregen in een uh, diversiteit van, ja. van opvattingen. Zeker. Uh, maar gaat er een soort eindproduct uitkomen? Ja, als het goed is wel. Ja, ja, we moeten aan het eind van het project een tijdschrift uh, leveren. Ja. Daar moeten allerlei verhalen in staan ook. ...van maar, Goorlijk. Je moet echt over Goorlijk gaan. Maar dat blijft binnen de school? Eh, dat ja. ja, ja die mij? blijft binnen de school op tijdschrift ja. wel, ja inderdaad. Maar onze verslagen die we zelf uh, schrijven... ...die komen wel op een site staan... ...props.faj.nl. Dus daar kunnen we die bekijken. Het en is Belang, gebruiken jullie dat platform ook... Ja. ...om uh, je bevindingen te melden? Ja, mm -hmm. wij komen daar elke week... Uh, ...als het goed is, met een rubriekje in te staan... Uh, ...met wat we hebben ondervonden... ...welke ervaringen we hebben gehad... Uh, of, of, bijvoorbeeld ook als we mensen nodig hebben van wie heeft er een uh, goed verhaal bij dit onderwerp, weet je wel, dan kun je ons bereiken in Jan van Bezouw, dat soort dingen. Daarvoor gebruiken we gewoon belangrijk maandag en woensdag. Ja. ja. ja. Mm -hmm. En uh, dat schrijf je uiteraard zelf. Ja, dat schrijven we zelf. Ja, dat stuur je zelf op. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Nou, ik heb uh, mijn, mijn ah. vragen gesteld. Heb jij nog vragen over? Nou, ik zat er wel even naar te kijken omdat jullie hier je, uh, je uitvalsbasis hebben. Is dat dan meteen ook de reden dat jullie het Jan van Bezouw als onderwerp gekozen hebben? Dat Paul Cornelissen zei, doe dat nu maar. Nee, Effectief nee, als hij werkt. Nee, nee, nee, nee. Ik heb, het, ik heb met een uh, ander meisje uit onze redactiegroep dat gekozen omdat we het te horen kregen al waar bij Brans. En toen kregen we al twee verschillende meningen te horen van uh, de eigenaar en van uh, de verslaggever van uh, Belang. Ja, ik vind het leuk dat het er staat. En ik ken mensen die het niet leuk vinden dat het er staat. En dachten we, oh, dit is best interessant. Mensen vinden het leuk, mensen vinden het niet leuk. Um, ja, hoe zit dat? En toen kwamen we erachter dat het uit gemeentebelastingen dus zou zijn betaald. En um, ja, wat, vind, wat vindt men daarvan? Omdat het ook wel ja, met politiek te maken kan hebben, wat een cultureel centrum is. Dus daarom, ja, het was niet makkelijk van, oh, we zitten er toch, dus laten we het er maar over doen. Want we moeten ook bijvoorbeeld nou ja. naar de gemeente stappen om te weten van hoeveel ja, zit er nou in de ja, omloop van het, uh, bijvoorbeeld de financiering van zo'n gebouw of de renovering die er laatst nog is geweest... of ja, laatst een paar jaar terug of zo, zoiets. Mm -hmm. Dus dat is wel interessant om daarop in te gaan. Ja. Vond ik. Hm. En vergeet heel Tilburgersweg niet. Nee, die weten we niet. Goed, nou, ja. hiermee ronden we het af. We houden het in de gaten, laten we dat zo zeggen... want jullie Zit. houden ons in de gaten, dus dat yeah. is over en weer. En uh, we horen nog van jullie. Is goed. Zeker, ja. Goed. Ja. goed. Nou, Vee en Lisa, bedankt voor jullie uh, komst hier naar de studio. Graag gedaan. Ja. En voor het onderwerp waar we mee doorgaan, zo meteen zoals altijd. Een muziekje uit de oude doos, 50 jaar geleden. Woodstock, nou het is niet helemaal 50 jaar geleden. Simon Galfunkel met De Boxer, en waarom? Dat is een lied dat gaat over een migrant die probeert naar het beloofde land te komen, de Verenigde Staten. En dat gaat niet helemaal goed met hem, zoals zal blijken uit tekst.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 I my winter clothes and wishing I was gone, going home. the New York City winters are bleeding me. Pleeding me. Simon een gaafhunkel. Nog niet dood, maar veel van de artiesten van Woodstock zijn dat inmiddels wel. Dus het wordt geleidelijk aan een uitstervend ras is dat ook het geval met de lokale omroep. Want wij kregen van de week in onze mailbox... dat de lokale omroep gehoorde mogelijk opgaat in een groter geheel... omdat de NLPO dat besloten of geadviseerd heeft. En de NLPO staat voor de landelijke lokale omroepen... of iets vergelijkbaars. En er is al een discussie van een aantal jaren... dat de financiering van lokale omroepen die vanuit landelijke middelen komt dat dat wel wat efficiënter kan en grootschaliger... in plaats van allemaal kleine omroepjes. En dit is een hele kleine omroep, ook de oudste omroep die nog bestaat in, in Goorlen. En die wordt in mijn gevoel bedreigd... door dit soort uh, wensen tot opgaan in een, in een groter geheel. Maar omdat het bestuur van deze lokale omroep het gevoel heeft... dat er toch wat moet gebeuren en geïnventariseerd uh, moet worden... dachten we, een goed idee om de voorzitter uit te nodigen om een toelichting te geven over... hoe gaat het nu eigenlijk met de lokale omroep... en wat mogen wij verwachten van een dergelijke inventarisatie? Um, misschien is het goed, voordat ik iets ga zeggen over de regionalisering... dat ik iets zeg over een begrip wat in dat kader van betekent... dat is het LTMA. LTMA. Dat is een begrip wat het commissariaat voor de media hanteert... en dat staat voor een lokaal toereikend media, mediaaanbod... Lokaal toereikend mediaaanbod. Een lokaal toereikend mediaaanbod. Dat, ja, dat betekent dus volgen. dat het commissariaat van de media zegt. bij de aanvraag of een lokale omroep bestaansrecht heeft. zullen wij kijken naar de vraag of ze een lokaal toereikend mediaaanbod hebben. Dat wordt het criterium, is het criterium. En dat is een criterium wat heeft twee dimensies. De ene is dat ze gaan kijken of de programma's van in het geval de LOG. voldoende weerspiegeld. De verschillende groepen in onze samenleving Dus hebben wij voldoende aandacht Voor armen, voor rijken Voor ouderen, voor jongeren Voor politiek, voor samenleving Voor verenigingsland, etc. Um, we hebben nou deze week een rapport gekregen Van onze eigen omroepraad Die hebben op ons advies een advies uitgebracht Hoe kijken wij nou naar de lokale omroep Die zien op dit punt verbeteringen Dus duidelijk meer dan het was Maar ze zeggen Nog veel te veel groepen zitten er niet in we hebben nu goals gekregen, die hadden we al. Dat gaat over dat zeg maar, politiek en samenleving. Dat is dit programma. Is dit programma. Uh, we hebben nu een cultuurprogramma op de donderdagavond. En op de donderdagavond worden verenigingen uitgenodigd. We hebben speciaal voor jongeren login op de woensdagavond. We hebben nu hatsenflat. Dat is een programma wat gemaakt wordt door mensen met een verstandelijke handicap. En ook daarvoor dat bedoeld is. Maar we hebben nog te weinig voor ouderen. We hebben eigenlijk nog te weinig voor de politiek. We zij straks al... Het volgen van de gemeenteraad zou eigenlijk veel kritischer moeten gebeuren. Daar hebben we nog te weinig mankracht voor. En we besteden bijvoorbeeld geen enkele aandacht aan sport. En bovendien hebben we geen aandacht voor de actualiteit. Wij melden niet elke dag wat er in Goorlijke gebeurt. En dat is voor de commissariaat van de media, wordt dat een belangrijk criterium als we opnieuw beoordeeld moet worden of wij een goed omroep zijn. Dus het zou best kunnen dat we niet toereikend zijn? Ja, ja. we zijn op dit moment niet toereikend. De uh, tweede dimensie van dat LNTA is dat we op alle relevante kanalen moeten zitten. Uh, wij zaten tot voor kort alleen maar analoog. We zijn nu digitaal, dat is het één ding. Voor zowel radio als voor televisie. We zaten nauwelijks op Facebook, we zaten niet op de sociale media. En het commissariaat zegt dus je moet niet alleen maar die klassieke radio en televisie hebben. Nou, je moet op de smartphone te zien zijn, je moet op de laptop te zien zijn, je moet op alle social media te zien zijn. En daarom hebben we ook die samenwerking aangegaan met wij horen naar en in .com, zodat we ook daar ook goed zichtbaar zijn. Dus we moeten op die twee dimensies van voldoende breed en alle relevante kanalen, moeten we beter gaan scoren, willen wij in aanmerking blijven komen voor dat LNT, LN, LTMA. Dus die beoordeling zijn we nou voldoende breed. Nou, dat zijn, daar moeten we dus aan voldoen, dat staat vast. Als we daar niet uh, naartoe groeien, dan hebben we op termijn geen bestaansrecht meer. Kijken we nou naar onze situatie op dit moment... ...dan zijn we op een aantal punten kwetsbaar. Jullie weten dat uh, de overheid geeft 1,14 euro per huishouden... ...de landelijke overheid geeft 1,14 euro per huishouden aan de gemeentekas... ...en de gemeentekas wordt geacht dat door te sluiten naar de log. Ja. Dus als er een lokale omroep is die de instemming heeft van de gemeente... ...dan is de gemeente verplicht die 1,14 euro door te betalen. Dat betekent in ons geval... Het aantal huishoudens van Goorden 11.500 euro per jaar. Mm -hmm. Doordat we digitaal zijn gegaan, betalen we alleen al in Zigo 6.500 euro per jaar. Ja. Uh, we betalen 3.500 euro huur, dus we hebben nog 1.500 euro, ja. euro over voor andere dingen. Bijna niks meer. Bijna niks meer. Nee. Dus we zijn financieel zwak. Mm -hmm. En dat zal structureel zo blijven, naar mijn gevoel. We kregen tot voor het vorige jaar nog 3.000 euro per jaar extra van de gemeente, omdat we de raadsuitzendingen deden. Die doen we nog wel, maar nu nemen ze, zelf, nemen ze het op en wij zetten het uit. Um, maar we zijn dus kwetsbaar. We zijn kwetsbaar op het personeel. Als jullie twee morgen zeggen, jongens, log. Dat is leuk geweest. Nou, dan dat, uh, zit de log een ja. grote crisis. Als, ja. Steve, als Stefan zegt, stop het mee, dan hebben we een grote crisis. Ja. Dus we, zijn, dat zegt, we... Nou, zeg. Nee, we zijn. de luistert zegt dan, Nou, zeg. Nee, maar niemand kan gemist worden eigenlijk. Nee, nee, nee maar het kan ja. niemand gemist worden. We nee. zijn gewoon kwetsbaar op ja. het personeel. Ja. Ja. Ja. En we zijn professioneel kwetsbaar. Uh, er is nauwelijks geld of tijd om mensen op te leiden mensen worden aangenomen we gaan hier zitten en doen wat Tja. Uh, dat is het ja. en de vraag is of dat erg is dat is een van de criteria, een van de punten die we ook in de gezamenlijkheid met de andere omroepen nu bespreken wat wil je eigenlijk bereiken met een lokale omroep ik vind daarvan dat, dat het allemaal niet zo professioneel hoeft te zijn het, mag, het hoeft ook geen helft en twee te zijn mm -hmm. maar het moet wel goed weergeven wat er in het dorp gebeurt en die moeten natuurlijk de koptelefoons opzetten. Ja, maar maar het, het gaat er vooral om wat er in het dorp gebeurt. Dat goed verslaan. En dat hoeft niet de kwaliteit te hebben van de landelijke omroep. Maar daar denken anderen anders over. Dus er wordt heel verschillend over geoordeeld. Maar we hebben dus kwetsbaarheid financieel, personeel en professioneel. Dat zijn ja. de dingen. Nou, wat is nou het punt? De OLOM, dat is onze, zeg maar, de brancheorganisatie van alle lokale omroepen. Uh, die zegt, wij moeten professionaliseren. We moeten af van al dat uh, leke gedoe. Als ik zo maar mag zeggen. En die willen, de vraag is natuurlijk of dat de oplossing is... Daar moeten we hmm. over hebben. Ja. Maar die zeggen dus, daarvoor is nodig dat het huidige aantal... ...van 265 lokale omroepen teruggaat naar maximaal 70. Dat betekent dus dat we fors moeten inkrimpen. En die hebben nu een voorstel gedaan wat voor Brabant erop neerkomt... ...dat er vier regionale streekomroepen komen. En een van die streekomroepen is Midden-Brabant. En dat loopt dan van heel Varenbeek... Uh, Moergestel, Oosterwijk, Goorle, Tilburg... Langstraat... Kaatsheuvel, Land van Heusden en Altena. Dongen, Gilze. Dat is een ontzettend groot gebied. Ja. En de besturen van die omroepen in, die, uh, in dat gebied zijn bij elkaar gekomen en hebben gezegd, is dat nou verstandig? En we hebben daartoe gebruikt het woord uh, dat er een natuurlijke habitat moet zijn. Je moet met elkaar iets gaan doen als je een beetje het gevoel hebt dat je bij elkaar hoort. Mm. Als je bij elkaar boodschappen gaat doen, of naar elkaar naar de schouwburg gaat, of elkaars nieuws volgt. En we hebben gezegd, dat doen we nog wel voor Tilburg, ook wel met Hilvarenbeek, Varenbeek, Oosterwijk, Moergestel. Maar dat doen we niet met de Langstraat en helemaal niet met Land van Heus en Altena. Nee. Dus we hebben gepleit bij de OOLON, maak nou niet één omroep voor Midden-Nederland, midden brabant maar maak er twee. Dan doet de OOLON wat ze moeten doen, die vragen dan het advies van de gemeentebesturen in die regio. En ons gemeentebestuur heeft gezegd, wij kunnen heel goed snappen wat die zes omroepen willen, dus wij steunen dat. Dus er komt wat ons betreft, komt er één omroep voor dat kleine Midden-Brabant, zeg maar. Waarbij onze gemeente natuurlijk wel heeft gezegd... ...denk er goed aan dat je goed kijkt dat Tilburg daar niet vanaf het eerste moment de eerste viool gaat spelen. Nou, dat is een heldere waarschuwing, denk je dan maar. Maar zij vinden dat akkoord. Maar Tilburg bijvoorbeeld heeft gezegd... nee, wij vinden het heel goed dat er één omroep voor Midden-Brabant wordt. Dat snap ik vanuit hun optiek ook wel. En als die gemeenten in dat gebied verschillend adviseren aan de Olom, ...dan kan de OOLON besluiten wat ze wil... En die besluiten nu dat ze ons verzoek niet honoreren. Oh, dat hebben ze al besloten? Dat hebben ze al besloten. Want een groot stuk van het verhaal kende ik al, maar dat laat ze dus nog niet. Dat hebben ze nu besloten, hebben maar ze besloten. de vraag is wat het besluit betekent. Want de Olon is een brancheorganisatie uh, die kan verwoorden dat zij graag willen professionaliseren. En dat de weg, dat de streekvorm wat hun betreft een goede weg is. Maar als wij dan nou zeggen wij doen het niet, dan is het nog maar de vraag wat de Olon daaraan kan doen. Maar oh ja. nou goed, wij moeten toch nadenken... want die, die zwakke punten die we hebben, die blijven. Dus we moeten toch nadenken of er iets goeds in zit. Um, nou is de Oland al een beetje tegemoet gekomen. Die heeft gezegd, nou dat land van Heusden en Altena... dat is inderdaad zo'n apart gebied. Uh, dat laten we vallen. Maar dan moeten jullie wel de Langstraat erbij nemen. En Dongen en Gilderijen. Hm. Nou, ja, nou ja, daar, daar moeten we misschien dan in gaan dieren. Maar we hebben voorlopig gezegd... we gaan met z'n zessen door. En dan kun je begrijpen... als wij met z'n zessen bij elkaar zitten als besturen... dan zijn we allemaal haantjes... Dus dan is de ene omroep nog beter dan de andere. En uh, om dat nou een beetje te doorbreken, hebben we gezegd: laten we. Terwijl des... wij gewoon uh, heel bescheiden zijn, waarschijnlijk. Ja, dat siert ons. Dat siert ons, hè? Ja. Um, daarom hebben we gezegd: we gaan een deskundige uitnodigen die is met iedere van ons gaat praten. om eens in kaart te brengen: wat is er nou eigenlijk en wat willen we nou? Willen we het echt? En daar hebben we Tom Verlind voor uitgekozen. Dat is de oude directeur van de KRO. Die heeft tegenwoordig een eigen bureau. Die was oh. de beste en de goedkoopste. Dus die gaan we daarvoor inschakelen. En die gaat daarmee beginnen. En dat zal 1 april. Een eerste advies uitbrengen. Oh, en dat is gelukkig geen haantje. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat is in ieder geval een goed onderzoeker volgens mij. Maar, maar, maar dat nou is, is al snel dus. Dat advies in april, Dat, gaat dat komt, dat komt begin komt. april. Ja. Ja. Nou, het is natuurlijk wel van belang dat uh, wij als bestuur van de lokale ondervolging ook niet hebben gezegd wij gaan zomaar uh, fuseren. We hebben gezegd dat we wel een aantal uitgangspunten moeten heel helder hebben. En het allerbelangrijkste, en zeg maar niet te bediscussiëren uitgangspunt is lokaal, lokaal, lokaal. Als je dus wat dan ook doet in samenwerkingstermen, er moet ruimte zijn voor lokale invulling. Want lokale invulling is de kern van een lokale omroep. Als je dat weglaat, kun je net zo goed zeggen, dan hebben we geen lokale omroep meer. Dat is ja. denk ik één. Het tweede punt wat wij van belang vinden, dat je naar het totaalplaatje moet kijken. Want we hebben natuurlijk A, de Hilversums omroepen, we hebben... Omroep Brabant... en dan nou, stel je je voor dat je straks in Brabant... ook nog vier streekomroepen krijgt... dan vind ik wel dat de oorlogers moet kijken naar de vraag... wat is dan de toegevoegde waarde van Omroep Brabant nog? Want als we dat geld van Omroep Brabant... dan verdelen over die vier omroepen... dan kunnen we mooie dingen doen. Mm -hmm. Dus wel naar het totaalpraatje kijken, heb ik gezegd. En we hebben gezegd, alle omroepen zijn gelijk in hun ongelijkheid. Want als wij met z'n zessen praten... zit daar natuurlijk eentje bij, die heet Tilburg. En die krijgt geen 11.500 euro... maar 130.000 euro. Dus ja. die kunnen zich wat meer permitteren... Uh, en dat blijkt al, als we met elkaar moeten praten over... als we nou die Ton van Lint inhuren, wie gaat dat dan betalen? Ja, dan kijkt iedereen naar Tilburg en zegt... Nee nee, nee, nee moeten we samen betalen. Want als we beginnen met Tilburg laten betalen, dan zijn we al verloren. Dat, dus we moeten wel heel alert erop zijn dat we dat uh, nou, met elkaar goed... Zoals dat ook in de NAVO gaat, zo. Zoiets, zoiets, ja. ja. Nou, dan is het natuurlijk een heel interessante vraag... Wat, als je nou aan een streekomroep denkt, wat is dat dan? En dan is het interessant als je zo'n avonden... De revue laat passeren als we met z'n zessen bij elkaar zitten. Wat, wat komt er dan uit? Nou, de eerste avond kwamen we bij elkaar en werd gezegd: Nou, wat je moet doen is. Je moet één bestuur oprichten en dat bestuur vraagt één zendmachtiging aan. Want wij hebben nu een in via Zigo. Dat kost ons 650 euro per maand. Als we met z'n twaalfen dat doen, of met z'n zes dat doen, dan kun je dat bedrag door zessen delen. Uh, dan kun je ook zeggen: dan gaan wij breder, dan gaan we niet alleen maar via Zigo, maar ook via de andere providers werken kost het 1200 euro, je deelt er 600, 200 euro per maand. Dan maken we een behoorlijke slag. Dat moet je natuurlijk wel van elkaar accepteren... dat je dan moet gaan praten over wanneer ga je uitzenden. Dan moet misschien goldse kringen niet meer van 7 tot 8... maar van 8 tot 9, of van 6 tot 7. Want dan zitten er anderen op, daar moeten ze over onderhandeld worden. Nou, dat is één mogelijkheid. We doen niks, we laten alles in stand... maar we gaan wel één centverguring aanvragen. Mogelijkheid 1. Twee, zeggen anderen nee, dat moet je allemaal niet doen, dat is onzin, want... Je focust dan te veel op de klassieke televisie. Over vijf jaar kijkt niemand nog televisie. Dan zitten we allemaal naar, uh, mm -hmm. online op onze, op onze laptop te kijken. Er ja. is geen televisie meer. Mm -hmm. Dus focus daar nou niet op. Die zeggen, mik nou op commerciële samenwerking. Want als je met z'n zessen samenwerkt... dan kun je misschien de Jumbo verleiden om heel veel reclame te doen via die regionale omroep. Ik moet dat nog zien. Want als je misschien de Jumbo krijgt, raak je misschien slagen slager van Hest kwijt. En de vraag is ook nog maar of er zoveel ruimte zit bij de lokale middenstand, dat je zegt, nou, daar gaan we nou eens forse bedragen voor mm. ophalen. De, tot nu toe is dat in ieder geval nog niet gelukt. Nee. Nou, dan zijn er anderen die zeggen, je moet samenwerken op thema's. Laat die omroepen maar bestaan, maar je kunt natuurlijk heel goed zeggen, wij gaan een thema maken, eens in de veertien dagen, de zorgontwikkeling in de regio. Mm. Of de WMO in de regio, of toerisme in de regio. Dus je kunt een aantal thema's pakken die je dan meer regionaal maakt. En belangrijk, je zou elke dag een regionaal nieuwsitem nieuws kunnen maken, waar de verschillende redacties uit de dorpen hun inbreng in leveren. Kan, allemaal. Um, maar willen we dat? En wat is het effect daarvan? En gaat iemand de televisie aanzetten als je denkt, nou, moet eerst die minuten kijken naar het nieuws uit, uh, uit Waalwijk of uit het land van Heus- en Altenaan aan de ja. mm -hmm. Dus dat weten we allemaal niet. Dat moet Tom allemaal eens een beetje in kaart brengen. En heel belangrijk is, wat gebeurt met onze vrijwilligers? Want, kijk, een heleboel mensen die hier bij de log werken, die vinden het leuk om dingen te doen, maar willen ook graag hier zitten, die willen met de techniek bezig zijn. En straks heb je misschien één studio in Tilburg of in Hilvarenbeek en en dan moeten die mensen daar naartoe, willen we dat, verliezen we dan onze mensen, of gaan we net nieuwe mensen krijgen? Weet ik niet. Nou, er zijn een aantal vragen die we nu in die commissie van die zes besturen bespreken, en waar we... ...denk ik nog wel enige tijd voor nodig hebben... ...om dat allemaal nog eens goed in kaart te brengen. Dus er gaat niet morgen een regionale omroep komen... ...of een streekomroep... ...maar de weg daar naartoe is volgens mij... Uh, ...wel zeker... ...dat we daar op de een of andere manier uh, naartoe gaan. Um, ja, dan zijn er natuurlijk ook in dat gezelschap... ...van zelfbestuur mensen die grote haast maken... ...en mensen die geen haast maken... ...of mensen die snel willen... ...of mensen die draineren. Um, maar... Als je nou de vraag stelt van wat betekent het nou als wij nou zouden zeggen wij doen niet mee? De log doet niet mee, want de log die vindt zich sterk genoeg. Stel je voor, je zit gemeenteraad gemeenteraadslid bij, dat de gemeenteraad zegt wij verdubbelen de subsidie van de log. Uh, en dan kan de log misschien wel zelfstandig blijven. Nou, zouden we dat moeten willen? Dat is natuurlijk, dat is een kernvraag. Het is haast onvoorstelbaar dat de gemeenteraad zoiets zou zeggen, maar dat is echt een. Het een... zou kunnen, je weet het nooit. Nou, hè? Van de week blijkt dat heel veel mensen luisteren. Oh, zul je ja. het effect daarvan onmiddellijk zien. Kijk, wij hebben dus een, een paar dingen. Wij, wij hebben nog vier jaar lang de licentie van het Commissariaat van de media. Dus de eerste vier jaar kan niemand ons iets maken, als ik die term mag spreken. Uh, aan de andere kant, wij kunnen nog vier jaar door, dan is al ons geld op. We hebben die studio hebben wij ingericht met geld van de oude kabelkrant. Ja. Als dat geld op is, dan is alles op. Mm -hmm. Uh, want wij krijgen 11.500 euro van de gemeente, we geven 10.000 euro uit aan de vaste lasten. En dan komt er nog de contributie bij van de O-lonnen, van de Buma Stemmer en zo. Dus het is op. Mm -hmm. uh, dus we kunnen nog vier jaar uitzingen en dan moet er iets anders zijn. Dan, dan zal er dus een regionale omroep moeten zijn. Het uh, derde punt is dat uh, de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, adviseert de leden, dus de gemeentes, dat ze allemaal moeten inzetten op die regionalisering, op die streekvorming. Dus dat betekent dat een gemeenteraad waarschijnlijk ook gaat zeggen... ...nou ja, de, de, onze koepel die adviseert ons om mee te doen in die streekvorm... ...dus waarom zouden we dat niet doen? Dus de kans is vrij groot als je zegt, wij doen het lekker niet... ...dat dan de gemeenteraad zegt, ja, maar juist ja, jongens, iedereen doet het... ...dus jullie moeten ook meedoen. Maar als jij in de bol kijkt, dan zeg je het woord inderdaad uh, regionalisering. Dat denk ik. Dat denk jij? Ja. Mm -hmm. ja. Maar ik ja. heb nog geen enkel zicht op hoe je dat gaat zien. Nee. nee. Kijk, als ik nou bijvoorbeeld kijk naar uh, Oosterwijk... ...Oosterwijk had vroeger heeft nog één licentie. Uh, maar er waren twee gemeenten, Moergestel en Oosterwijk. Uh, nou is dat geld bij elkaar gestopt in de stichting OOM. Dat is de stichting die de omroep beheert in, heel in, Be in uh, Moergestel en in Oosterwijk. Die verdeelt dat geld. Er is natuurlijk altijd meteen ruzie over wie mag er wanneer uitzenden. Krijgt de een niet te veel geld ten opzichte van de ander. Dus alles wat je met z'n zessen doet, krijg je allemaal die verdelingsvraagstukken die ingewikkeld liggen. Die dus daar zijn we nog niet uit. Maar ik, tot... ik zei, ik, ik denk aan de ene kant dat wij niet kunnen volhouden dat een stand-alone organisatie blijven, en aan de andere kant moeten we heel voorzichtig zijn om van streekvorm onmiddellijk de oplossing van alle kwalen te, te, te zien. Daar moeten we nog eens heel goed naar kijken. En ik, ik, het enige wat ik tot nu toe gehoord heb waar ik denk dat lijkt mij een zinnig argument, dat heeft met die zendmachtiging uh, te maken. Dat die voor een kleinschalige uh, ja. organisatie een heel groot beslag op het budget uh, ja. legt. Maar voor de rest hoor ik eerlijk gezegd geen enkel argument waarvan ik denk, dat maakt een nou indruk. Daar word je enthousiast van om te zeggen, als dat nu kan. Uh, het begon geloof ik met te zeggen dat de Olon het idee had dat er geprofessionaliseerd uh, moest worden. Ik heb het woord nog niet gehoord ja. in, uh, in de streekomroep. Nou ja, dat is, een, dat is mijn slotpunt. Kijk, want er komt ook een keurmerk. De Olon werkt nu aan een keurmerk, waaraan alle lokale omroepen moeten voldoen. En als je dat keurmerk niet krijgt, dan mag je niet meer meedoen. En dat nou, zijn ik, protocollen met kruisjes. zetten. Ik schat in dat de Olon gaat zeggen, als je niet meedoet in een groter verband, dan is de kans dat je dat keurmerk krijgt, wel heel erg klein. Maar als ze dat zeggen, moeten ze ook iets doen. Dan moet er ook iets gebeuren aan professionalisering. Dan moeten we geld krijgen om mensen op te leiden. Als dat allemaal niet gebeurt, heeft het geen zin. Hmm. Ja, wat jij daar zegt Gerard, waar loop je nou waarom voor, waar ga je, dat, dat, dat hoor ik eigenlijk ook niet zo zitten. Dus ik vrees nee? dat het over vier jaar afgelopen is. Nee, maar probeer het ja. mij nog even duidelijk te maken. Er is een landelijk besloten, dat zijn denk ik de vroegere kijk- en luistergelden zo ongeveer. Ja. Daar gaat dan 1,14 euro 14 ja, per huishouden, huishouden ja. naar. Dat bedrag is 1,14 keer. 9.000 woningen, dus 28.000 woningen dus dus ja, ja. in Goorden. Ja. Of 48.000 in streekomroep uh, kleinschalig of 140.000 keer 1,14 euro. Maar nee, behalve als... de, de zendmachtiging, alle andere kosten nemen natuurlijk gewoon recht evenredig toe. Dus daar, daar zie ik ook geen besparing op waar je kunt zeggen, daar krijg je middelen vrij... ...waarin je kunt professionaliseren. Ja, je kunt een manager benoemen. Nou ja, maar ik is... geloof niet dat dat nou een stap naar professionaliseren nou ja, is. ja, kijk, daar zit, daar zit een discussiepunt. Zoals dus als wij bij elkaar optellen wat Tilburg heel Hilvaard en Beek, Oosterwijk, Moergestel en wij... ...en Gilserijen, die doet ook mee, dan komen we op zo'n 180.000 euro samen. Nou, dan hebben natuurlijk mensen hebben opgeschreven dat je daar één manager van kunt betalen... ...een hoofdredacteur en zo. Ja. Kan, denk ik allemaal, maar de vraag is of dat het probleem oplost. Nee. Dat zullen we dus wel goed moeten onderzoeken. Nee, dan heb je dus het onderliggende idee... Uh, dat je in een strekenomroep één hoofdredacteur kunt hebben ja. die dat allemaal kan aansturen. Ja. Ja. Uh, de man of vrouw die je daarvoor krijgt zal misschien een aardig salaris verdienen, maar dat absoluut niet waar kunnen maken. En je zult mij van mijn lang zal zijn leven niet overtuigen dat dat kan. Ja. He, dat, dus dat die functie ik, toegevoegde waarde heeft. Ik ga, he, wat ik ga je ook nog niet overtuigen, want nee. ik zeg alleen maar dat dit allerlei nee. oplossingen zijn en ik weet nee. nog niet wat hoe je wordt. Nee, maar kijk, dat heeft natuurlijk naar mijn gevoel enigszins te maken met oude discussies rond gemeentelijke herindeling. Ja, zeker. Uh, waarom heeft Goren nog recht van bestaan? Uh, je kunt je al geen lokale omroep over. Ja, dan kan die burgemeester ook wel weg. En die gemeenteraad ook. Ja. Dat scheelt toch aanzienlijk. Ja. En dan mm. hebben we een professionalisering ja. in, uh, in de bestuursstructuur. Ja, nee, maar, dan hoeven we het gelukkig niet meer over nee, het Jan van Bezaalboog, over de Tilburgse weg te hebben. Dan nee, gaan we het maar, over de echte dingen hebben. Nee, maar het interessante is natuurlijk dat aanvankelijk, toen Plasterk aankwam met dit kabinet, was de gedachte dat Nederland moet worden opgedeeld in gemeentes van 100.000 inwoners. En toen was ook de gedachte, dan elke gemeente van 100.000 inwoners krijgt een eigen om, lokale omroep. En dat is langzaam dat is dat uitgeroeid. Nu moet een, lokaal, een regionale streekomroep 500.000 kijkers kijken hebben. Ja, die ontwikkeling gaan maar door. Maar de kernvraag is natuurlijk, die jij stelt, waarom zou je geen lokale omroep kunnen hebben als je wel een lokale gemeente hebt? Dat is de kernvraag. Ja. ja. En daarom ja. hebben we geen plasterk meer. Straks niet meer, waarschijnlijk. Nee, maar dat heeft met dit soort denken te maken. Ja, ja, nee, ja, dat zeker. Dat. zeker. Ja, dus daar zitten wij een beetje uh, te grommen en te mompelen. Terwijl er nu net een baan voor een journalist bij komt uh, in, een, uh, in een regionale omroep. Zitten we die meteen weer uh, weg te schrappen. Ah, dat is ook niet eerlijk. Ja. Doe je Tom van Lint? Nee, nee. nee. Ah, ja. Oh, ik bedoel hier <laughs> onze, uh, ja, onze gasten. Ja. Broer, ja, die hebben al zitten tellen. Ja. Oké, okay, dan zijn we net afgestudeerd, dan komt er de uh, te staan. Dat lijkt mij wel wat. Ja. Ja. Maar die Tom nee, dus. Berlind, die mag toch wel veel uh, uit zijn hoge hoed uh, gaan toveren. Hè? Dus dat zijn toch wel uh, hele moeilijke vragen. Ja, zijn het ook. Ja. Ja. Maar goed, hij is natuurlijk jarenlang directeur geweest bij de KRO. Hij doet heel veel van dat soort advieswerk. Ja. ja, we hebben met vier mensen gesproken die allemaal zich hebben gemeld. En wij vonden hem de beste. Ja. Omdat hij mm -hmm. verstand van de klassieke media, maar ook van de moderne media. Nou, daar heeft hij bijgeleerd. Maar wat interessant bijvoorbeeld is, als je kijkt naar een omgeving, Hallo Gils Die hebben een heel ander verdienmodel. Die zeggen gewoon, kijk wij nodigen op donderdagavond, jij nodigt nu maar uit. Die zeggen gewoon, de gemeenteraad die kan ervoor betalen als ze voor de televisie willen verschijnen of de lokale vereniging... Uh, de Harmonie... als die per jaar duizend euro betreft... dan wil ze hun centheid kopen. Dus die gaan van een model uit... dat al die verenigingen behoefte zouden hebben aan een lokale omroep... en daarvoor willen betalen. En tot nu toe krijgen ze daar wat bij elkaar. Zo. Ja. Maar zo zijn wij niet, hè. En die pleiten natuurlijk voor dat nou. model... voor de hele streek omroep te doen. Jo, no. Ja, nou. Ja. Ja. Ik had er nog niet aan gedacht. Ja, dat zou kunnen. Oh, Nou begin je wel te glimmen. Nee... Ik, ik heb daar grote twijfels over, uh, uh, kijk dat, maar dat heeft natuurlijk met een opvatting over lokaal bestuur, de kleinschaligheid ja. van een gemeente en de toegankelijkheid die je dan ook als lokale omroep moet bieden ja. aan iedereen die, die hier rondloopt. Ja. En, dat, uh, en, en als je dat niet meer kunt bieden, ja, dan kun je een kleine commerciële omroep worden, maar nou, er is niks mis mee, die hebben we hier. Waar piraten ook wel de dus nodig in de ja. buurt die daar een aardige boterham ja. mee, uh, ja. mee verdienen. Ja. Ja. Nou, dat is een heel vergelijkbaar model, maar ja. ik noem dat geen lokale omroep... ...waar je al dan niet kritisch volgt wat er lokaal gebeurt en dat in beeld of in, in geluid... Uh, ja, interessant is ook de vraag van wie laat je nou de lokale omroep doen? Wij hebben allemaal mensen die hier, zoals jullie, die hier wonen, die hier betrokken zijn. Tilburg heeft steeds meer studenten. We er zijn we mensen uit, die he? daar drie maanden blijven dan weer weggaan. Nog één minuutje, we moeten er echt uit. Wil, ook jou willen we bedanken voor je optreden hier in Goldse Kringen. We hadden het met Wil van der Kruis, voorzitter van de lokale omroep over regionalisering. Dit was Goldse Kringen. We zijn er volgende week niet, dan is het carnaval. De week daarna is ook er niet. een uur literatuur, zijn we er ook niet. Dus dat wordt tot over drie weken. Dit was Goldse Kringen. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.